Goedemorgen, hey, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitse politie is bezig met een klopjacht. Ze zijn op zoek naar de daders die vanochtend twee agenten doodschoten. De agenten, een vrouw van 24 en een man van 29... ...waren bezig met een verkeerscontrole, zegt verslaggever Wouter Zwart. Ja, die waren eigenlijk met hun dagelijkse routine bezig. Gewoon dienst op straat, hielden een auto aan... Uh, ...sloegen vervolgens alarm bij de centrale dat ze werden beschoten. En ja, toen collega's te hulp kwamen bleken ze uh, al te zijn overleden. Je kunt je voorstellen dat, uh, ja, dat ze bij het korps van de twee agenten... ...en ook bij de politievakbond uh, zeer aangeslagen zijn daar. De daders zijn nog op de vlucht. De Duitse politie roept automobilisten op om even geen lifters mee te nemen... Storm Corrie trekt over het land en zorgt voor schade. Geveldelen, bomen en bushokjes zijn kapot gegaan door de harde windstoten. Vooral in het noordwesten trekt de wind aan tot 120 km per uur. Merken ze ook in de haven van IJmuiden? Ja zeg het maar, uh, het water dat komt er soms helemaal tot, uh, tot die auto's en toe daar. Oh. Ja. En uh, de halk is er uh, alles ja, alles waait weg hier. Oh. Uh. De ANWB zegt, ga niet de weg op. Treinen en vliegtuigen hebben ook last van de harde wind. Ondanks die wind zitten actievoerders nog steeds in het bos in Borren in Limburg. Ze zijn boos dat Netcar een nieuwe autofabriek wil neerzetten en daarvoor bomen om moeten. Vanaf vrijdag zitten mensen in die bomen, omdat ze tegen zijn. Rond deze tijd gaan twee rescue klimmers even checken of het goed gaat met iedereen. En pizza-parties, vrijdagmiddagborrels en een verjaardagsfeestje. Het lijkt erop dat de Britse premier Johnson het er lekker van heeft genomen tijdens de lockdowns in zijn land... Er werd een onderzoek gestart en dat rapport komt straks naar buiten. Maar het wordt waarschijnlijk iets minder juicy dan gedacht, vertelt onze correspondent. Omdat de politie ook een onderzoek doet, mag deze publicatie waarschijnlijk ja, niet de meest cruciale details bevatten. En ja, nou goed, het kan allemaal anders lopen. Want kijk, als blijkt dat Johnson zelf toch een of andere reef heeft georganiseerd in zijn kelder. Dan, dan wordt het natuurlijk anders. Maar zolang dat niet bewezen kan worden... en dit rapport gaat dat waarschijnlijk niet bewezen... dan lijkt het erop alsof het ja, met een soort sisser gaat aflopen. De juicy details horen we dus pas later in dat politieonderzoek. Die politie kijkt of Johnson en zijn collega's... de coronaregels bewust overtraden. Het weer nog, een onstuimig weertje dus. Er vallen buien, er is veel wind. In het noordwesten die harde windstoten. Vanmiddag gaat de storm liggen. Het is vandaag 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Westpoort is de weg dicht door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden doe je via de A10 West. En tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou.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 Kunnen ze ook bellen met een nummer om bijvoorbeeld uh, ja, wat, wat, wat ruggespraak te houden of het wel iets ja, is? Ja hoor, kijk, uh, mijn nummer staat ook op de site. Ja. Zal ik het nog een keertje noemen? Ja, Of we heel u het sprake. nog een keer? Nou, ik noemt u dat nummer maar, ja. Ja, 06-138-03-684. Hm. Dan zal ik het nog een keer herhalen, 06 1380 3684 3864. 8, 4. 3, 8, 6, 4. 3, 8 6, 4. Ik noem het nog één keer, want er ging iets ja. mis. Ja. 0 6, 1, 3, 8, 0, 3 6, 8, Prima. En mijn collega die had uh, toch een vraag. Ik dank u hartelijk voor het, uh, voor het interview.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 Follow in search of a shrine, as he the en dat was het nummer, wat het favoriete nummer was van uh, Gertjohn van Kuik. Ah, hij heeft er nog een heleboel uh, van de Kings en uh, de fan fans ongezet. van de dus Kings. Dus daar gaan we zeker nog aandacht aan besteden. Uh, als het goed is. Dan praten wij met uh, de wethouder Gert-Jan Bluis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. Ja, ik hoorde het net uh, van de. Ja. Uit, maar... Nou, we. Ja, er zijn kikkers, hè? Ja. Ik had hem nog recentelijk gesproken. Hadden we trouwens ook over muziek. De Lotse Consong was ook zijn favoriet. Ja, en jij mocht, de muziekje mocht een muziek uitkiezen? Ja, ik ook voor hem draaien. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. dus ja, maar jongen, jongen. Ja. Ook voor jullie. Jullie werken nou samen, hè? Ja, zeker. Ja, nou.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 dus het gaat de goede kant op. En dan moet die entree in die Batterijn ook nog komen en de Marierschool. En we hebben nog een verdichtingsstudie gedaan bij de structuurvisie, waar we ook nog plekken denk ik vinden en kunnen krijgen. En dat moet het nieuwe college keihard mee aan de gang. Oké, okay, dat is dan wel alles onder beding van niet verhuren en niet verkopen. Cor, heb je nog een vraag?